Doral Megens met het NOS-journaal. Er ligt een plan voor een doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen bij de curator. Cardiologie Centra Nederland wil de failliete ziekenhuizen in Flevoland laten doorgaan... onder de naam Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis. In een persverklaring staat dat de organisatie een zo breed mogelijk palet aan zorg wil bieden... op alle vier de locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. De politie heeft op de A2 bij Born twee mannen opgepakt... die vijf zakken heroïne in hun auto hadden liggen... De geschatte straatwaarde van de vondst is anderhalve ton. De mannen werden vanochtend aan de kant gezet vanwege een kapotte koplamp. Toen agenten de auto doorzochten, vonden ze de zakken heroïne. De KNVB wil een zwaardere straf voor mensen die vuurwerk afsteken in voetbalstadions. Er zijn volgens de bond afspraken gemaakt met de politie en het openbaar ministerie. Zo zouden afstekers voortaan via het strafrecht moeten worden aangepakt krijgen ze meteen een landelijk stadionverbod. Nu komen ze er vaak vanaf met een lokaal stadionverbod. Aan de q koorts zijn inmiddels 95 mensen overleden. De afgelopen twee jaar kwamen er 21 sterfgevallen bij. Blijkt uit nieuwe cijfers. Was ruim acht jaar geleden een uitbraak van de infectieziekte... die werd verspreid door geiten en schapen. Als Amerika de economische sancties tegen Noord-Korea niet opheft... wil dat land zijn kernprogramma weer opstarten... Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de sancties haak staan op toezeggingen van president Trump in juni. Toen hadden hij en leider Kim Jong-un een ontmoeting. In Zevenaar, Gelderland, verzakken tientallen huizen door de droogte. Ook hebben ze scheuren. Door de droge zomer is de grondwaterstand extreem laag. De gemeente zegt tegen de krant De Gelderlander dat er nu geen instortingsgevaar is. Het weer blijft droog, het is vrij zonnig, soms wat sluierbewolking, een graad of 11. Vannacht wordt het opnieuw koud met lokaal lichte vorst. Morgen overdag veel zon en maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Het waren aan intrige feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 In de volgende formatie was een Nederlands volks- en feestband uh, uit uh, de stad Apeldoorn. Met een opgericht in 1977. Waarvan waren ze gespecialiseerd in oud-bronze Zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snambelsapier bekend. Maar hij heeft eind jaren 80 ook in uh, de Verenigde Staten en Canada getoerd. We hebben het over de havenzangers. U hoort ze nu met Als wij weer gaan varen. Als wij weer gaan varen, ver over zee. Ik jou in gedachten, mijn liefste, met me mee. Als wij weer gaan vast. Vind ik het zeemans leven o oh, zo fijn. Maar onder het maanlicht denk ik steeds weer aan jou.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 Ben ik in gedachten Bij jou weer op de reed Ben ik in gedachten Bij jou weer op de reed Johnny had een lief klein hondje Appel was het kind ermee Nergens op de wereld vond je Grotere vrienden dan die twee Alles deelde Johnny heerlijk. Zelfs op met Sjem Had de jongen iets gekregen Dan komt graag zijn kinderstem Ramp daar in de sloot, kon zijn wasje niet vergeten, van de omringing niet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 dat er een aan de Een hond en een kat En een boek Dat de titel draagt die mei Er is plaats Voor een ieder Uit Ghana Op Japan Een zwerver of koning Jan Alman. China, Jood islamiet, bergen of reuzen of voor wie, dan ook al niet. En ik koers naar de vrijheid, ik koers naar de zon, en bericht met een op opgelet ik kom.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 Van Peter Koelenwijn met Je wordt oudere papa. En daarvoor de Teddy Boys met Terry's gitaar. En ook nog de Pieter van Toren. Kom voorbij met Ik heb een schip. De volgende artiest is Joos Maria Nussel. Geboren in Amsterdam op 15 oktober 1945. is een Nederlands kleinkunstenaar. Liedjeschrijver en theaterman. En hij is een zoon van de zoon van de schilder Simon Nussel. Hij leefde van 1908 tot 2002. Een hele grote hit gemaakt. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat kwam in 1975. Nummer 6 in de Nederlandse Nederlandse Nationale Hitparade. Nationale Hitparade, zoals het toen de tijd heette. En u hoort hem nu, Joost Nulsel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.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 Ik zijn in die handen ons eigen en gaan met anderen in ons hart en in, in ons huis. huis. Maar nu ik je weer veranderen, laat ik, ik je niet meer gaan. We komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken, omdat ik steeds ben blij van hopen dat het nog zo bij zal komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. We'll be Hey!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 Keuken kokerellen, lekker aan de slag te gaan. Ja, dat is bij tijd en veilen. Wel een hele leuke baan. Scoot dan wat zout in de salade. Hou met de pallen de parade. En denk niet verder dan, mijn neus is lang. Met wat recepten en dat breidde zich flink uit Nu sta ik als meesterkop achter me voor luis. Sla de garde met souplesse, hadden radijs uit het verriet. Gebruik alle pannen en het gas is er vies. Maar die af was, ik wou dat die af was Oh die af was, ik wou dat ik daar vanaf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 zullen niet al denk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 1959. Het was een Nederlandstalige versie van Living Doll van natuurlijk Cliff Richards en the Shadows. En u hoort hem nu. Met ik ben 17 jaar. Rijn de Vries nu bij de lokale oproep. CFM Zandvoort. Ik ben 17 jaar. Daan voor het jong. Ik ben 17 jaar. Ik hou van de zon. Ben ik daarom slecht. Ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar. Ik weet het maar dood. Ik ben 17 jaar.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 Ik ben 17 jaar, ik hou van een show. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Je leest in de kranten, Dit is mis met de jeugd. Het zijn allemaal dozens, er is er niet één meer die ducht. Maar ik ben 17 jaar, van een ik, ik ben 17 jaar, ik hou van een song. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht?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 Alpenrozen bloeien, Joeghai die, Joeghai daar, en de Alpen toppen gloeien. Joeghai die, Joeghai daar, zie je in de Alpendalen. dalen. Joeghai die, Joeghai daar, van zijn samen de walen. Joeghai die, heida. Jure lady, jure als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Als de open rozen bloeien, iu Heidi, en de laatste vlinder stoeien, iu Heidi, -da, dan komt Amor heel vermeten, iu Heidi, in het hart van Hans en Gretel, you citee Ida.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 Aan het eind van de jaren 60 en begin jaren 70 scoren ze een paar kleine iets in het komische genre. Zoals Dan Moet Je Mijn Zuster Zien uit 67, Castaschock uit 69, Vrijgezel, Vlet, Parfum Marie, Fotomodel. En nog veel meer van dat soort Ze zijn in de jaren 70 staps over op het Carnaval Genre. We hebben het over Ria Valk. Met nu hit het 1973 alweer. Point, point, point. Als u dit liedje. De tijd dat u er vast aan bent. Het is geen wat bijna ook geen bied. Maar gewoon.